Van Queensland ...en voor de vogelstand. Veel schildpadden-eieren zijn verdwenen en babyvogels zijn uit hun nesten gespoeld. Het weer overwegend zonnig en droog bij maximaal 11 graden. Vannacht vanuit het westen meer bewolking en later in het westen wat regen. Ook morgen bewolkt en regenachtig. Dit was het NLN.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 Op e Radio. Je blijft op de hoogte, iedere zondag tot 5 uur.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 Doo-doo-doo-doo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 Stop!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 Off, you feel it, but you got it all, believe it, when you fall get up, oh, oh, and if you fall get up, hey, hey, samina mina sangalewa, cause this is Africa. Samina mina, hey, hey, waka waka, hey, hey, samina mina sangalewa, this time for Africa. Africa Waarschijnlijk wel van Shakira wakka wakka. En ja, we hebben er eigenlijk niet zulke hele goede herinneringen aan, hè. Ik ken het helemaal niet. <laughs> Sorry, wat zeg je? Ik ken het helemaal niet. Nou, ja, ik, ik ken het wel, maar ik weet begot niet wie de artiest is. Oh, nou, dat is Shakira. En ze zong dit natuurlijk uh, als openingslied bij het uh, WK. Hoezo natuurlijk? Heel natuurlijk, dat weet iedereen Jo, behalve jij. Ja duidelijk, ja. inderdaad. En allemaal hebben we er dan niet hele mooie herinnering natuurlijk aan gezien. De... We hebben toch een mooie herinnering als tweede. Ja, fietsenweltmeister. Nou ja. We hebben wel verloren. Ja, dan dus dan, maar al... we zien fietsenweltmeister. Ja, het is altijd een nare nasmaak, of eigenlijk bijsmaak als ik dit liedje hoor. Denk ik, weet, van... ik, nou, ik weet dat onze oostenburen erg gek op die titel zijn hoor. Uh, Fietsenweldmeister. Ja, dat zal best, ja. <laughs> dus moeten wij ook zijn, we zijn er trots op, klopt ja, nou. Vooruit. Joop van goeiemiddag. Ja, goedemiddag. Uh, nou ja, we kunnen, we kunnen wel stellen, jij bent ja. weer een rondje langs de sportvelden gegaan hier in de regio, of eigenlijk in Zandvoort. Ja, uh, alleen gisteren eigenlijk. Vandaag, uh, ja, er was wel wat, maar dat was uh, niet uh, binnen de Zandvoortse gemeentegrens. En daar ga ik toch echt niet naartoe, dus met een maar net even te ver weg. Maar ja, er is een tijd aan de gebeuren natuurlijk. Vertel. Gisteren is uh, het voetbal weer begonnen. Uh, de, de, ja, in feite was het een inhaalweekend. En een weekend dat uh, eigenlijk ergens in december gespeeld had moeten worden. Maar ja, we weten hoe allemaal de velden er toen uitzagen. En je kon er beter gaan skiën dan uh, voetballen. Dus die wedstrijden uh, zijn gisteren gespeeld. Eentje is er afgelast. Dat was uh, bij uh, Amstelveen. En uh, dat is ook eigenlijk wel een min of meer logisch. Want het is een, een dramatisch veld. En als er dan een beetje water op ligt, dan wordt het nog erger. Maar de rest uh, is allemaal doorgegaan. En uh, wonder boven wonder, uh, onze eigen jongens van SV Zandvoort. Die moesten tegen de nummer 1 DVVA. En die pakte een schitterende 1-3-overwinning. Ja, dat had, je, had, dat had je niet verwacht. Want er waren ook twee nee. mensen die, die uh, in, uit de, in de basis uh, zeg maar, niet meespeelden. Ja, ja we misten in, in ieder geval Boy de Vet. Uh, die was met vakantie. Nou is daar gelukkig een hele goede vervanger voor. En dat is George Schmid. Uh, we misten uh, onder andere Remco Ronde, Die was nog niet helemaal uh, fit. Die had een blessure. En die was ook nog een klein beetje in het buitenland ongeveer. En dan waren er twee jongens die hadden, uh, ja of ze het vergeten zijn, weet ik niet Misschien is het een beetje laksigheid. Die hadden vergeten een nieuwe pasfoto in te leveren voor een nieuwe voetbalpas. En uh, de scheidsrechter van dienst, uh, vind ik terecht, was heel streng. En zei: Ja jongens, jullie pas is verlopen, jullie mogen niet spelen. En toen moesten er dus uh, de twee jongens die op de bank zaten, in principe, dus niet in de basis staan normaal gesproken. En dat waren dan uh, Patrick van der Oort en Remco Loos, die uh, moesten in gaan vallen. En later kwam daar nog uh, Dylan uh, Kreugen bij, een A-junior. Die mocht de laatste vijf minuten meedoen. Maar uh, al met al was het dus niet echt, uh, wat je zegt, uh, lekker uh, gezellig. wat, uh, wat uh, aangaande de voetballers waren. Maar ze werkten kei en kei en keihard. En dat heeft de resultaat opgeleverd. De verdediging was gewoon als een muur. Alleen de laatste vijf minuten van de wedstrijd... misschien acht minuten, dat weet ik niet precies... werd het wat moeilijker. En toen kon ook eigenlijk de tegenstander... DVV, ja, de trotse koploper, moet ik zeggen... Die, die konden nog tegenscoren. Maar gelukkig was de tijd te kort voor hun... om nog Zandvoort in te halen. Dus uh, S.W. Zandvoort haalde een schitterende overwinning... op de koploper. Dat is waarschijnlijk ook wel leuk voor de coach... die weer opnieuw uh, zeg maar, of zijn rentree heeft gemaakt. Hè? Na, ja, na, uh, ja, Pieter Kuren is weer hij heeft ook van het bestuur fiat gekregen om volgend jaar weer door te gaan. Daarover wil ik het later even hebben. We hebben ook nog het tweede gehad. Het tweede wat ook bij de selectie hoort. Die speelde thuis tegen Geinoord. Dat komt ergens uit Utrecht vandaan. En die, die hebben daar de eerste wedstrijd van het seizoen met 6-2 verloren. En gisteren was er een schitterende overwinning... met 1-0 weliswaar... maar dan win je toch van, van een ploeg... die je eigenlijk min of meer... in het begin van het seizoen ge, ja, gedenigreerd hebt. Laat ik zo zeggen... Zandvoort had het begin van het seizoen met de selectieproblemen. Er waren blessures, er waren vakanties. Dus jongens uit twee moesten naar één toe. En jongens uit drie of vier moesten naar het tweede toe. Dus dat zijn niet de, de juiste teams die dan spelen. De juiste elftal die dan spelen. En gelukkig is dat uh, gisteren als de eerste wedstrijd van het uh, nieuwe jaar uh, volledig rechtgezet. Alle twee uh, drie punten gehaald. Erg goed. Ja, het zal een enorme boost geven voor beide teams. Is, is wel goed, ja inderdaad. Uh, uh, het, het is niet leuk als je na een periode van laat maar zeggen vijf, zes weken... misschien nog wel langer zelfs niet gespeeld hebt... en je gaat de eerste beste wedstrijd te Bietenbrug op. Daar schiet je niet veel mee op. Nee, nee. Dus dit is uh, ja, denk ik een, een, goede, een goed begin van het nieuwe jaar. Hm. En wat zijn de volgende tegenstanders? Uh, het uh, eerste moet volgende week thuis spelen tegen... Kastrikum. En het tweede moet uit bij DVVA. De tegenstander oh. van het eerste, gisteren. Maar dan het tweede, uiteraard. In, in Amsterdam Moord. En uh, ja, dat is ook een wedstrijd die, die erom gaat. Want die ploegen die uh, ontlopen elkaar niet veel. Uh, DVVA heeft gisteren bij. Uh, uh, even kijken, dat was uh, in Hoofddorp. Uh, nou, kan ik even naam komen. Hebben, uh, hebben ze gelijk gespeeld in ieder geval? Oh. Uh, mm -hmm. In ieder geval. Uh, en dat was eigenlijk min of meer niet verwacht. Maar uh, ja, volgende week moet Sanford er gewoon weer staan. En uh, als ze dat doen, dan gaan ze, dan gaan ze gewoon, gewoon behoorlijk omhoog. Ook het eerste is weliswaar één plaats gestegen gisteren, hè, van acht naar zeven. Maar uh, er is een, een contingent van uh, ploegen die 18 punten hebben. Daar is Sanford er één van. Daar zijn ze op één naar de beste. Daarboven staat er eentje. Nou, moet je me niet vragen wie dat is. Die heeft 18 punten uit elf wedstrijden. En de rest hebben 18 punten uit twaalf wedstrijden. Oké, okay, dus ze in... lopen er ook nog één achter. ja. ja. Dus die heb je dan kans om volgende week door te gaan. Maar ja, die hebben nog een inhoudwedstrijd te gaan natuurlijk. Ja, dus dit weekend was eigenlijk een weekend waar heel veel teams... of waar eigenlijk de punten in elkaar zijn geschoven. Ja, weet je het is met name in die tweede klasse... waar dus het eerste van S.V. Zanten in speelt... is het verschil echt heel erg klein. Het is een hele grote groep die in de middenmoot zit. Er zitten er twee onder en er staat er boven, zeg maar. En de rest is allemaal uh, twee, drie puntjes verschil. Mm. En ik heb het nog eigenlijk nog nooit zo kort op elkaar zien staan. Uh, Sanford speelt natuurlijk al een paar jaar in, in die tweede klasse. Maar het, het heeft nog nooit zo, veel, ja, ja, zo kort op elkaar gestaan. Mm. En dat is uh, wel interessant. Uh, misschien dat we pas het, uh, op het einde van het seizoen kunnen zien wie er uh, de, de betere plaatsen hebben. Maar ja, ja voor, voor, zover, voor zover is het nog niet. Ja, nou We wachten er in ieder geval af. Het is, uh, hier, uh, het is natuurlijk spannend. Ja. Uh, we volgen het hier bij, uh, bij CFM Zandvoort en AB Radio natuurlijk uiteraard. Uh, je zei net al, uh, Piet Keur heeft fiat gekregen om het, tweede seizoen, uh, of ja. Uh, ja, om het volgende seizoen ook weer door te gaan. Ja, maar goed, uh, we zijn nu net uit de winterstop. Is hij daar dan nu al mee bezig? Nou, Normaal gesproken bij, de, bij het amateurvoetbal wordt er al in december beslist door het bestuur wat er gaat gebeuren. Komt een komt trainer uh, het volgende seizoen terug, de ja dan de nee? Dat wordt ook netjes gecommuniceerd. Uh, het bestuur wat nu nog zit, want ik het zo zeg... ...die had besloten om niet door te gaan met Pieter Keur. Dat is een goed recht. Dat hebben ze ook kenbaar gemaakt. Op dat moment was Pieter erg ziek. Ja. Hij uh, is geopereerd. Uh, heeft een hele lastige revalidatie gekregen. En er waren dus uh, uh, groepen binnen de vereniging die zeiden... ...ja, dit kan je niet maken gewoon. Er waren ook twee sponsors die zeggen, ja, ja, ja, ...ja, dit kan niet. Uh, het bestuur heeft uh, besloten daarop om uh, dus uh, gewoon volgend jaar het contract te verlengen. Dat is het vijfde seizoen van Pieter Keur. En uh, tevens uh, is, er, uh, is er gelobbyd uh, met toestemming van het huidige bestuur om uh, zo snel mogelijk te komen tot een nieuw bestuur. Nou, dat gaat uh, 7 februari gestalte krijgen. Er zijn uh, een x aantal mensen die hebben zich beschikbaar gesteld voor een nieuw bestuur. Er komt uh, 7 februari en een extra algemene ledenvergadering. En daarin moet dus het nieuwe bestuur uh, uh, gefiëteerd worden om door te gaan. Mm -hmm. uh, Hans Hogendoren, de huidige voorzitter, die is er uitermate content mee. Die had al aangegeven dat dit zijn laatste seizoen was. Normaal gesproken is er dan uh, eind mei, zeg maar, uh, als er weer een algemene ledenvergadering is, dat het uh, einde oefening is. Dat er een nieuw bestuur is. Maar goed, dat gaat dus nu al februari gebeuren. En uh, ik denk dat het voor de verenigingen een goede zaak is dat het gaat gebeuren. Want uh, uh, de neuzen moeten weer één kant op. Ja, er was een hoop. Uh, een hoop herrie. Was er, en, uh, ja, en, en consumatie. Er was van alles ja. nog wat aan de hand. Ja. Uh, mensen voor en tegen. Uh, niks op. Kamp links, kamp rechts. Ja. <coughs> ja. Nee, dat, uh, dat, dat komt natuurlijk in de beste verenigingen voor. Gelukkig uh, is dat. Uh, Straks allemaal passé. Ja. Laten we even kijken naar een andere sport. Want uh, basketbal. Ja. Uh, de heren, de dames hebben gebasketbal. Die hebben gisteren gespeeld. Alle twee tegen SVU. En SVU dat was vorig jaar met name voor de heren een, een angstgekener zo'n beetje. Die hebben wel uh, vorig jaar zijn ze kampioen geworden. En omdat er twee plaatsen vrij waren in de klasse hoger... is SVU als tweede ook meegepromoveerd. Hadden het aangegeven hm. dat als er een plaats was, dat ze het graag zouden willen. Uh, Sandford heeft, uh, Lions hebben uh, in, in het begin van het seizoen uh, een bolle klop gekregen van SWU hier in de Corver Sporthal. En gisteravond, ja, ik durf het eigenlijk niet te zeggen, maar was het echt vreselijk. Uit mijn hoofd. Nog erger? Uit mijn hoofd: 112,35. Oeh. Met name het eerste getal is uit mijn hoofd. Het tweede, dat weet ik 100% zeker. Uh, Lions was niet compleet. Er waren maar vijf spelers. En normaal gesproken komen er wat. Uh, Onder 18 spelers bij. Goeie talenten. En die hebben op het laatste moment afgezegd. Uh, er waren nog meer jongens die hebben afgezegd. Dus ze waren met z'n dus en... vijf. vijf, allemaal, uh, allemaal moeten ze dus spelen. Dus je moet de hele wedstrijd spelen. Je moet oppassen met je fouten. Ja. met je persoonlijke Inderdaad, fouten. geen blessures. Ja, moet je ook mee oppassen natuurlijk. Uh, Marvin Bettina deed mee. Die had 24 van de 35 punten. Dat wil alleen maar zeggen dat de rest uh, ja, niet echt het breed was. Of was het ook ja, defensief? Ja, ik, ik, ik ben er niet bij geweest. Het was in Amsterdam. Uh, bij, uh, bij SVU. En uh, dat is in de... Um, nou, het schiet me even niet binnen welke hal het is. Uh, Sans heeft daar echt behoorlijk klop gekregen. Echt uh, Eigenlijk uh, beschamend, mag ik bijna zeggen. Ja. Uh, er is natuurlijk een tijntander aan de hand. Het uh, heeft men in de krant kunnen lezen. Uh, er zijn bepaalde spelers die uh, accepteren bepaalde zaken niet. Met name wat de arbitrage betreft... Uh, Volgens mij hebben ze zelf nog nooit een, een, een fluitje in de hand gehad om wedstrijden te leiden. Maar goed, dat is mijn idee. En ik weet niet hoe ze er zelf tegenover staan. Maar goed, er is behoorlijk over gesproken. Het bestuur heeft erover gesproken. Ik ben er zelf lid van van het bestuur. En de uh, neuzen staan in principe weer één kant op. Maar er zijn wat. Ik aan het bestuur. Er zijn wat jongens op vakantie. En de invallers hebben zelf ook wedstrijden. Ja. Dus. Die kunnen niet altijd nee, nee, maar goed. Met vijf man uh, aantreden ja, en dat tegen, vijf... tegen de angst dat, uh, ja. dat dat is niet echt prettig. Natuurlijk, nee, dat begrijp ik. Weet je tegen wie ze volgende week moeten? Mm, nee, niet uit mijn hoofd. Nee, ja. maar goed, het zal ongetwijfeld uh, maar Het maar, zal ongetwijfeld minder erg worden dan, uh, dan afgelopen het, zaterdag. Ik weet het niet. Uh, um, het herenteam staat. Uh, um, Stijf onderaan, laat ik het zo zeggen. Toch wel, ja. ja. ja. Nou goed, als uh, de neuzen staan in ieder geval de goede kant op. Ja, nog dat, de daar ben ik wel blij om. Alleen, we mogen hopen dat, dat ze in die tweede klasse blijven. Want de derde klasse vind ik te laag voor in principe voor Lions. Ja, oké. Okay. De tweede klasse, dat is mooi. En in principe hadden ze de ambitie om naar de, de region eerste klasse te gaan. Maar ja, dan zou het toch een anders gevaardig moeten gaan worden. Ja, ik ja. ben ook blij met de nieuwe trainer-coach. Dat is Dave Kroder. Uh, ik, ik hoop dat hij die, die jongens op de, op de rit kan krijgen. Uh, de potentie heeft hij in ieder geval. De jongen heeft behoorlijk gebasketbald. Hij heeft ook hele goede basketbalinvoering gehad van zijn vader. Uh, Nederlands team, uh, eredivisie jaren en dat soort zaken. Dat was natuurlijk de bekende Lexcode die vroeger mm -hmm. bij de Lions spelen en ik hoop dat hij de, de, het hele geheel op de rit kan krijgen. Ja, Nou, we gaan het, uh, we gaan het, al, we gaan het zien. Uh, Joop, sorry, we moeten helaas een oh, einde aanmaken. Want, want ja, we ik zijn... heb het nog over de dames. Mag dat na het uur? Dat mag dan uh, na vieren. Want we zijn aan het einde gekomen van deel 2 alweer. Het is dus bijna 4 uur. Dus dat betekent uh, dat wij doorgaan nog even met een klein stukje muziek. Joe Cocker met She Came In Through The Bathroom Window. She came in.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 Tijdens de overstromingen in de Australische staat Queensland zijn veel kangroes en koala's verdronken. Door de hoge waterstand spoelden koala's in het rampgebied uit de bomen. Veel kangaroes...